5 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De onderhandelingen over de begroting tussen de coalitie... en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... gaan de komende dag verder. Dat hebben de onderhandelaars rond drie uur vannacht besloten. Ze hadden er toen zo'n zes uur van overleg op zitten. D66-leider Pechtold zei dat hij het gevoel heeft... dat de partijen verder zijn gekomen. Ook minister Dijsselbloem zei dat de partijen zijn opgeschoten... maar dat er nog geen akkoord is. Premier Rutte benadrukte dat er naar ingewikkelde zaken wordt gekeken... maar dat het niet langer zal duren dan noodig, nodig is. De gesprekken tussen de oppositiepartijen en de coalitie... die maandag begonnen worden vanmiddag hervat... als de ministerraad is afgelopen.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 Aan de banden was op het eerste gezicht niets te zien, zegt een woordvoerder van de Australische douane. De drugs werden ontdekt door een röntgenscan. Drie mannen uit Melbourne zijn gearresteerd. Ze riskeren een levenslange celstraf. In Australië zijn de laatste tijd meer grote drugsvangsten gedaan. Het weer, vanochtend is het eerst nog droog. Straks schijnt van tijd tot tijd de zon. Vanmiddag is het bewolkt en dan regent het en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik hoop dat, uh, dat je pen en papier bij de hand hebt. Want ik heb een hele lijst met uh, administratieve uh, dingen... die ik nog even met je af moet handelen. Je kunt namelijk sowieso altijd bellen naar 0800 1121. Je kunt altijd mailen. Nachtzusterapenstaatje max.nl. Dat kan ook zo gedurende de week als een vraagje te binnen schiet... en ik mag je volgende week donderdagnacht daarover bellen. Uh, je kunt twitteren via het Nachtzuster. Dat kan altijd. En ook via Facebook kun je altijd, wanneer je me wil... iets doorgeven via uh, Facebook facebook.com Dan kun je tijdens de uitzending het beste je melden op de chat... als je daar zin in hebt. Die is te vinden op omroepmaxnl slash dan nou, gewoon de chat aanklikken. En mocht je uh, een beetje creatief zijn... en deze prachtige Max Badjas willen winnen... waar ik nu lekker in zit te zweten in de studio... dan uh, moet je eventjes een wintersknutselwerkje... of een creativiteitsuiting sturen naar Postbus 518... 1200 AM in Hilversum. En uh, ja het mooiste werk, dat, uh, en dat kan een tekening zijn, een schilderij... maar het mag ook, als je er zin in hebt... een uit zout gebeeld, hout standbeeld zijn. En het mag ook ge gebreid of gebreien zijn... of gehaakt of geheken, wat je maar wil. Maar iets met het thema winter, een gedicht, een verhaal... een liedje, alles mag, stuur het me. Dus via postbus um, uh, 518 en dan 1200 AM... in Hilversum ter attentie van Omroep Max, Nachtzuster. Of even een fotootje, of de tekst natuurlijk... naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl En... Um, dat even voor de administratie. Dan uh, hebben we dus nog een uur waarin je antwoorden door kunt geven... op bijvoorbeeld de vraag van Martin de Wit. Uh, kom ik zo op. Uh, andere meneer de Wit die kwam met die vraag... of er afspraken bestaan tussen journalisten en de overheid. Want hij vindt dat de linkse rakkers te weinig aandacht besteden... aan dingen die de fout gaan. 0800-1121. Henk wil weten waarom de stoplichten niet op groen staan... op doorgaan of uh, hoofdwegen tijdens de nachtelijke uren. Harmonis, die wil graag weten wat er slechter voor je is. Zoetjes of suiker. En of zoetjes slecht zijn voor je tanden. Uh, Kees Scholma wil meer weten over de melkbrigade uit de jaren 50. En even kijken. Toongevers die is dus op zoek naar benamingen voor de drie middelste tenen aan onze voet. En dan die vraag van Martin de Wit. Die is dus op zoek naar Tom van Vliet, de accordeonist. En die wil graag weten of hij deel uitmaakte van The Three Captains. En The Three Captains was een trio accordeonmuziek niet te verwarren met deze drie mensen. Dat waren Johnny Meyer, Johnny Houthuizen en Harry Moto als ik het goed zeg. En dat waren de Three Jacksons. Maar we zoeken dus meer informatie over de Three Captains. En dit zijn dus de Three Jacksons. Oh, ik hoop dat het nog duidelijk is. Oh, 0800-1121. zijn dus de Three Jacksons. Hè. Die zoeken we dus niet. Die hebben we al gevonden. Mooi nu. Radio 1. of Poerien. We'll be Jacksons, voor de duidelijkheid, die zoeken we helemaal niet. We zoeken de Three Captains, dat schijnt hierop te lijken. En dan willen we nog graag weten of uh, accordeonist Tom van Vliet deel uitmaakte van die Three Captains. Dus uh, mocht je Martin de Wit kunnen helpen met dit dilemma, bel dan even naar 0800-1121. Arno Sluis. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het eens. Ah, ik hoop dat. Ik... Ik hoop dat ik verstaanbaar ben, want ik hoorde net van de programmaleider dat het niet helemaal goed verstaanbaar was. Echt waar? Van, uh, van, uh, van Laurens Bosch zelf? Nou ja, ik denk het. Uh, maar <laughs> ik denk het waarschijnlijk niet goed duidelijk sprak in mijn mobiele telefoon. Nee, nee hoor, Arno, ik heb, ik, ik heb de, de hele uitzending nog ging. niemand zo duidelijk aan de lijn gehad. Oh, nou goed, nou, dan is dat ja. in ieder geval dat probleem opgelost. Ja, zeg het dus. Maar dan heb, heb ik uh, het volgende. Um, mm. Ik heb in ieder geval ook een, een kleine antwoord uh, op een van die vorige vragen, over de, weer over de bietencampagne, gaan we weer. Ja. Over, die, over, de, over de rijtijden. Uh, ik ben zelf werkzaam als saturn Dus mm -hmm. ik uh, moet me dus echt wel degelijk aan de rijtijden houden. Mm -hmm. uh, je mag dus niet langer, als, uh, een werkdag mag dus niet langer dan 15 uur zijn. Mm -hmm. En dan moet je 9 uur rust hebben, dus dan zit je weer op die 24 uur. Ja. Je mag ook niet langer, langer dan 10 uur rijden. Dus dat sowieso. Dus ja. je mag niet twintig uh, uur achter elkaar rijden. Dat uh, mag dus absoluut niet. Nee. Maar ik heb de vo volgende vraag. Uh, ik woon zelf in horen, waarschijnlijk. Ik wil. Uh, als ik naar richting Abbekerk rijd, op de A7, naar Den Hoever toe... dan kom ik daar bordjes tegen op de middenberm, in, op de vangrail... en daar staat cadeau op. Dus niet cadeau met K-O, maar C-O... Uh, nee, uh, C-A-D-O. Mijn vraag is, waar staat dat voor? Wat een goede vraag. Nou ja, ik weet niet of het ja, die vraag is. Maar, dat is maar, nou ja, uh, wacht even, dus dat is, we hebben het nu over. Even kijken, de A7. Ja, richting Den Even kijken, de, want je, je de, valt de, inderdaad een beetje weg nu. Dus de A7 van Horen naar. Van Den Van dus Horen naar, naar Den -Huver. Ja. Ter hoogte van Abbekerk. Ter hoogte van Abbekerk, daar staan die twee bordjes. Twee, of het zullen er ook misschien wel drie zijn, maar. Nou, mijn weten staan er twee bordjes en er staat een cadeau op. En hoe zien die bordjes eruit? Botjes, dat, ziet, dat ziet er gewoon dezelfde vorm als die met een paar Ja. Uh, ook, ook dezelfde grootte. Alleen het zijn witte bordjes met een Wits. zwarte omranding. en ook zwarte letters met cadeau erop. En het is niet zo dat als je daar stopt, dat daar een verpakking ligt. Dat je een cadeautje krijgt. Niet. Nee, <laughs> ik heb het dat is het niet. maar nee. Ah. Nee, nee, nee. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik ben, ik, er liggen ook geen cadeautjes. Liggen, liggen er nog geen, geen papiertjes? of... Uh, nee, Heh, jammer. Nee, nee. Zwarte Piet dus, ligt daar ook nog niet, inderdaad. En in, Sint-Klaas in, in ook niet. Dus, uh, ja, dus ja, voor mij is het een, een raadsel. 0800-1121. Dit klinkt alsof iemand het wel gaat weten. Het gaat goed komen, Arno, denk ik. Durf denk, ik best denk te beloven. Ik ook wel, hoor. Okay. En, uh, en anders maar niet. Nee, <gacht> nou ja, dan niet, inderdaad. Hé, hey, dankjewel, hè? Graag gedaan. fijn uitzending. Hetzelfde. Doei. Doei. Hoi. Hoi. Kees van Kempen. Een goedenavond. Goedenavond. Nogmaals Kees. Ja. Zeg het dus. Ja. Ik heb nog een vraag. Kom maar door. Hoeveel mythes en legendes bestaan er eigenlijk in Nederland? Hoeveel? Ja. Ja. Ik denk niet dat iemand dat ooit geteld heeft. Nou, volgens de Nederlandse website... Er staan er heel veel, maar nee. ze willen niet alles vrijgeven. Huh? Ze willen niet alles vrijgeven? Nee. Of dat het niet helemaal duidelijk is... of dat, er, uh, dat het niet echt bevestigd is. En dergelijke. Maar ja, net zoals de Witte Wieven... Ja, niemand heeft ze schijnbaar nog ooit gezien. Dus, uh... Nee, maar ik geloof niet dat, een, uh, dat een, uh, uh, een mythe of een legende... pas vrij wordt gegeven als hij uh, bewezen waar is. hoor. Dat zou heel gek zijn. Daarom, juist. Dan is het namelijk gewoon een feit. Geen mythe of legende meer. Hmm. Juist. Goed, uh, 0800-1121. Ik ga weer op zoek naar een antwoord, Kees. Oké. Okay, bedankt. bedankt. Doeg. Doei, doei. Han, Han Einhuizen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, Alfred met Han. Goedemorgen. Hi, Han, ben Als jij goed? Han van de, van de Alfa ja. Romeo in de sneeuw? Hé, hey, jij bent nog heel duidelijk. Ik Mooi. heb hem gevonden. Echt waar? Ik heb hem gevonden. Bij Merner Gozens toch niet? Nee, hij zat daadwerkelijk uh, in het postvakje van Martine Bijl. Oh, dat vind ik ook leuk. Ja, nee, dat vind ik helemaal niet ja. leuk. Zullen we nu nee, krijgen? maar Maar hoe kan dat dan, dat hij daar beland is? Dan? Ja, dat, en ik vraag me af, want ik, ik had hier, nou, wat zou het zijn, zo'n 150 vakantiekaartjes hangen. Ik zou toch wel eens bij Martine Bijl aan de muur willen kijken, bij heel Holland Bakt op de redactie, <lacht> hoeveel zij er dan heeft hangen? Want uh, daar gaat natuurlijk iets mis. Maar dankjewel. Ik, het is een uh, mooie auto... voor zover ik kon zien onder de sneeuw. Ja. En ik en vind gewoon, dat je er lekker bij bij was. Dat bedoel ik. En maar als, voor mij heb je er nou twee gehad. Want ik heb er vrijdag gelijk een klijk beetje opgestuurd. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik erg. Dus als het goed is... het nu weer een keer bij jou in zo'n post. Uh, het moet ook niet gekker worden. Motor, hè? Dus ik krijg straks twee van die bandjas, of niet? Nee, nee, zo werkt het niet, <lacht> Han. De oh, leukste bijdrage. Maar tot nu toe ben ja. jij de leukste bijdrage, moet ik zeggen, Dat voor was. de winterwedstrijd. Maar uh, als, even voor mensen die net wakker worden... Uh, als je creatief bent en je kunt iets met een thema winter opsturen... een creatieve uiting van een gedicht en een verhaal... tot een schilderij of een beeld of een knutselwerkje... dan kom je in aanmerking voor deze lekkere warme, lichtgele Max-badjas. Ja, wat mooi. En tot nu toe staat Han Eenhuizen op nummer 1 met zijn Alfa Romeo kerstkaart. Dat bedoel ik. En ik heb, nog een, ik heb nog een antwoord voor jou, als je wilt. Ja, een antwoord op dat wat? Cado. Oh, die kado Ja? Ja. Dat betekent namelijk calamiteiten doorgang. Calamiteiten doorgang? Juist. Dat wil zeggen namelijk dat het de vangreel kan dan worden verwijderd. En dan kan wow. de ambulance en de politie er doorheen. Dat ze dan terug gelijk bij een ongeluk kunnen zijn. of of het verkeer kunnen omleiden. Oh, wat handig. En dat is hier en daar, bij diverse snelwegen... is dat uh, geplaatst, zeg maar. Op de A2 ook, bij Dan Bosch is er ook eentje. Oh, dus, maar er zijn dus plekken... waar je, zeg maar, Ikea-vangrails hebt. Ja, absoluut. Die kun je ja, gewoon met een inbussleutel kunnen ze die losschroeven? Ja, nou, ik denk wel iets sneller als het moet. Maar in principe is dat wel, uh, ja. Maar is het, dus als je, als je, zeg maar... Ik, ik bedoel daar niks mee... maar als je, zeg maar, in het Oude IJzer zit... Ja. Dan kun je dus daar bij zo'n kado kun, kun je de vangrail dus losschroeven en. Uh... Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Ik, maar voor mij kun je overal wel een beetje de vangrail losschroeven als je wilt. Niet? Nou, dat zou raar zijn, want waarom staat er dan op die ene plek een cadeaubordje? Nee, maar dat is serieus. serieus man. Dat zijn gewoon, ik weet niet de kleur van de bordjes... maar in ieder geval het staat echt aangegeven. Gewoon heel nee. duidelijk. Voor mij is poot... Met zwarte letters of gele letters daar we even uh, om school te doen, maar, maar ze bestaan echt. Het is echt serieus. Goed nou. voor, uh, voor de politie en uh, brandweer en zieke auto's dat ze er snel door kunnen. Je hebt uh, goed gewerkt, Han. Ik ben, ja, ik ben uh, net thuis na een uh, 12 uur in de nachtdienst. Dus ik ben nog helemaal wakker. Ja, ik hoor het. Ja, dat wordt wat. Nou, en een ja. kopje kruidenthee en dan slapen. Nee, dat gaan we niet doen. We zitten er een fijn aan een wijntje eventjes en daarna gaan we slapen. Een wijntje en een pikje nog net ja. even de laatste 44 minuten van nachtzuster mee. Dat Goed zo, dat zo mag nou, ik het worden. Hem, okay. ik, ga, Leuk, ik, ga weer, op, ik blijf aan de gang. Iedere keer heb ik een kerstkaart gevonden... moet ik nu weer al die postvakjes langs. En nee, weet je hoe hoog het niet. postvakje van Ron Brandstede zit? Dat wil ik niet weten. Nee, echt hoor. Dan moet ik iedere keer, nee. zo'n trappetje gaan halen om erbij te kunnen. Ook nou. nog. Goed, Han. Dankjewel. Hè. Dankjewel. Doei. Ja. Doei. 0800 1121. Even kijken hoor. Want ik heb nog niemand die gebeld heeft op de, op de vraag van haar mannen... Over de suiker en de zoetjes. Want Armanus wil graag weten of zoetjes ook slecht zijn voor je tanden. En wat er slechter of beter is voor je lichaam. Suiker of zoetjes in de koffie. 0800-1121 als je dat weet. En Henk die wil heel graag een antwoord op de vraag... waarom de stoplichten s'nachts niet op groen staan op de hoofdwegen. 0800-1121 als je dat weet. Marius Rozema, nacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik, ik wilde graag wat vertellen over uh, de Melkmeermans-vraag. Uh, uh, oh ja, nee, maar dit, is, dit gaat uh, volgens mij voort met Melkmeermans-campagne. Uh, uh, want... Ja, maar, ook daar wil ik wat over zeggen. Oh, nou, uh, kom maar door. Ga maar los, Marius. Doe is... maar. <laughs> Het is uh, zo dat uh, toen de melkboer vroeger bij ons aan huis kwam. Ja. hebben wij een kaart gekregen als kind zijnde. En ik ben dus uh, al bijna 64 jaar. En dan moest je, als je drie glazen melk dronk uh, per dag. dan moest, ja. je een, een, een, moest je in een vakje een glas melk tekenen. En als de kaart vol was. Dan kreeg je en die moest je dan opsturen en dan kreeg je een, een embleempje wat je op je op je wat je moeder dan althans ja, uh, op niet je, je vader op je nog draaien. in die tijd ja. en uh, ja. De, de, de melkcampagne is eigenlijk een stille dood gestorven, zeg maar. Uh, ik heb hier voor mij liggen nog vier lucifer merken uit de jaren zestig... Oh. Uh, met melkmeremans En die zijn wel grappig, van die tekeningen. Maar ze zijn, uh, na de melkcampagne zijn ze eigenlijk wel doorgegaan... Uh, op, die, op die voet om, om de... de... de, de, de, de, de, de... ...de melkproducten wat meer te promoten. En, en wel met de volgende... Eh, ...weeskarig met kaas, bijvoorbeeld. En, en ook eh, van roomboter puur natuur. Oh ja. <laughs> en en dat, hoe kom je dan daaraan? Heb je dat allemaal bewaard? Ja, ja, ik heb, ik heb hier uh, twee, vier, zes, zeven, acht, 9. Ik heb hier elf van die lucifermerken die ik uit de jaren zestig uh, uh, netjes bij elkaar heb gepakt. In een pakboek heb ik hier voor mij liggen. Ach, en dat, dat denk je, dat trek ik nog weer even te, tevoorschijn naar aanleiding van het melkverhaal. Ja, ja, inderdaad. Eh, mooi hoor, ja, ik vind dat mooie <laughs> dingen. Ja. Nou, ja, maar... uh, en, en uh, drink je nog steeds drie, drie glazen melk op een dag, Marius Roosemaat? Uh, <lacht> nou, uh, ik, dat ik, uh, ik, ik heb dagen gehad dat ik een hele liter per dag dronk. Oh ja, dat is ook weer ja. niet goed, hè? Nou, ja, weet ik niet. Als je ah, dat zet al... aan, is mij verteld. Nou, ja, ik heb er geen last van. Oh, nou, dan ga je lekker je gang, vind ik ook. Als je er <lacht> geen last van hebt, dan, uh, dan uh, maakt het allemaal niet uit. Dankjewel, Marius. Oké. Okay. Goeiedag, nou, dag. Gertjan ik wil ook nog even doormelken over dat melkverhaal. <lacht> ja, ik, ik, ik zit met twee herinneringen uit mijn middelbare schooltijd. Ik had een docent Frans. En toen ging dat de motto met melk meer mans. En ja. dat maakte hij dan weer van met Frans meer chans. <lacht> ja, nou, als iets niet waar is. Ja, dat is <lacht> ook het enige wat ik van die man onthouden heb, hoor. Dat is even tussendoor. Maar een andere, die gaat wat verder... In de gemeente Bijlen in Drenthe ja. staat een melkfabriek. Ja. Ja, ik ben er nooit geweest, maar ik weet dat die daar staat. En die heeft als afkorting Domo. En dat staat, als ik het goed heb, voor Drenthe ondermelkorganisatie. Of het is een coöperatieve melkorganisatie. Uh, maar maar dat is toch van de Domo, de Domo, de Domo Vla. Ja, ja, ja. Domo, die maak pakken. Ja, domo. En dat staat dus ook voor met melk meer mans. Huh? Maar in een luxe term heet dat condomo pu homo. Huh? Uh, ja? Ja? Nee? Nee, met melk meer mans. Oh. Condomo pu homo. Dus, um, dus dat wordt heel raar. Nee, nou ja. Het Verwarrend. Nou ja, goed. Op dit nachtelijk tijdschip. Uh, Dan heb ik uh, trouwens nog wel iets anders. Het is oh. ook een beetje een vraag. Oh. Ik luister heel geregeld naar dit programma. Mm -hmm. en, uh, ik ik breek zo af en toe eens in. Maar heeft Omroep Max ook zoiets als een omroeperaad? Waarin uh, betrokkenen zich kunnen uitspreken over de programmering? Want dat wil ik nu niet gewoon aankaarten. Maar ik zit af en toe met. De dingen zou ik eigenlijk wel eens... Uh, ja, ik wil me er niet mee bemoeien. <lacht> Daar is dit programma. Je wil je er niet mee bemoeien, maar je nee. wil je er even mee nee, bemoeien. Nou ja, goed, ik stel de vraag. Ja, via, oh. de, via, de, via de daarvoor geëikte weg, bedoel je? Wil je je ja. er mee bemoeien? Ja, ja. ja. Maar ik... Uh, nou, maar je... zou ik zou eerst moeten lid worden, maar dat is bijna het geval, zou ik maar zeggen. Zou ik wel doen, ja. Ja, nou goed. Maar Maar je wil wel... me toch niet van de zender afhalen, Gert-Jan? Nee, natuurlijk niet. Want anders wil... dan, dan praten we niet verder, hè, nu? Nee, natuurlijk. nee, want ik denk dat er... Je vraagt nu ook naar allerlei creatievelingen... die ja. wat over de winter willen... Aanbrengen. Knutselen. Ja. Knutselen, wat dan ook. Maar is daar een of andere institutionele vormgeving... om dat wat te structureren? Maar wat... Even voor mijn duidelijkheid. Ja. Hè? Ik zit er even over na te denken. Ja. Want, um, uh, want het hangt een beetje vanaf wat je wil... Ja. Want, want als je bedoelt hoe de structuur is binnen Omroep Max... en de ja, afdeling radio, ja, die is er natuurlijk wel. Er is gewoon ja. een baas radio en daaronder vallen de eindredacteuren... Ja. en daaronder vallen weer de ja, ja, redac ja. redactieleden. En, ja, ja. De, hele, de hele minkmak. Ja, ja dus... Maar, ja. Van onderop, zal ik maar zeggen, van de, de trouwe luisteraars en ja. de, de, actieve, de eventuele actieve dingen Is daar. Ja, op? ik geloof dat Max. Uh, God, het is wel gênant dat ik dat niet weet. Maar mm. ik geloof dat er een, um, een soort Max-panel is. Mm -hmm. Maar dan kun je dus over alle programma's meepraten. Ja, nee, nee, in de beschermingstactie is de meester. Ik zal het niet altijd ingewikkeld maken, maar <lacht> het, het, het blijft een vraag voor mij ja. eigenlijk. Nou, is... kijk, ik heb het even opgezocht. Ik moest even de memo van uh, Jan Slachten erbij, uh, ja. erbij pakken. Maar er is dus, dat is mooi ook weer, hè? dat is het mm -hmm. Max Panel. Max Opinie. Ja. En dan kun je dus, uh, dan kun je, dus uh, uh, je mening geven over de verschillende ja. programma's. En wordt, maar daar wordt wel dan wordt er wel zeg maar, per keer een, een programma of een, een aantal programma's besproken. Dus niet ja, in één keer de totale programmering. Maar als je graag je mening geeft, dan kun je je opgeven ja, voor het opiniepanel. Ja, nou oké. Okay. Dan, dan wacht ik dat eens verder af en dan ga ik dus verder doorzoeken. Ja. Dat, uh, en, uh, en als je... Want ik, uh, heb je internet, Gert-Jan? Nee, nee. Ja, dat is dan weer altijd onhandig. Maar ik heb, ken wel mensen met internet. <laughs> nou, dan moet je gewoon even op omroepmax.nl kijken. En daar kun je, kun je dus of laten ja. kijken. En daar kun je dus het opiniepanel vinden. Ja. Maar Goed, ik zit ik... wel, maar ik wacht even, ik kijk meteen heel even. Want Jan Slachter is juist altijd van dat niet altijd alles alleen maar via, um, via internet kan. Hè? Want mm hij -hmm. houdt altijd heel erg rekening ja, met. Ik heb uh, ook wel eens een kaartje gestuurd. Toen ik de post, postbusnummer nog helemaal niet wist. Maar goed, dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar, uh, ja, goed, ik, ik heb mijn uh, assistenten, zou ik maar zeggen. Heel uh, goed, nou, daar kom en je heel in. En als je over dit programma, als je daar zeg maar iets. Ja. Als je het anders wilt. Nou ja, goed. Houd nee, dat terug. mag. Nou ja, nee, maar dat mag. Dan, dan uh, moet je gewoon mij een berichtje sturen, want ik ben de baas. <laughs> Ja, nee, dat snap ik. Ja, dus dan stuur je mij gewoon een berichtje via hetzij nou, weer... nachtzuster, staat omroep, max, of postbus 518, 1200 dat AM. Nu, dat heb ik nu bovenaan mijn lijstje staan. Maar als je dat stuurt, Gert-Jan, ik doe er ook echt wat mee, hè? Ja, dat, ik, ik, ik, ik, ik luister lang genoeg naar dit programma... om te weten dat het serieus wordt opgepikt. Goed zo. Nou, dan ja, okay. hebben we dat ook allemaal weer uitgesproken. Okay. Dank je wel, Je van me, of je ah. leest van me. <laughs> ik ben nu al benieuwd. Goeienacht. Oké, okay. doei. doei. Dik. Goedemorgen. Hallo. Je spreekt met dik van de geld uit Almere. Hé, hey, hallo. Ja, het gaat wel weer een beetje. Bedankt Gelukkig. Bedankt voor je mailtje. Ja, jij ook. Ja. Daar wil ik eigenlijk ook wel iets op vragen. Maar je zei al in je mail dat het programma zich er niet zo verleent. Nou, laten we Mag... dat dan per mail afhandelen, oké? Okay? Ja, ja. Okay. ja. He, dus, maar goed. Uh, ik ben blij dat het weer een beetje gaat. Um, ik heb uh, <laughs> ik ook, heel lang hoor. Uh, ja. <laughs> ik zit te zoeken naar uh, de drie captains... Ah. En ik heb hier één LP gevonden. Ik heb echt helemaal dat heen en weer gezocht. Het is heel moeilijk. De drie over overigens, wil ik je even zeggen... daar zaten in Piet Koopmans. Dat oh. zegt niemand wat. Maar als ik misschien de naam Wim Koopmans zeg... Ja. dat was een zanger ja. een geweldige stem. Ja. En dat was daar een familielid van, die Piet Koopmans. Ah, okay. Dat zat verder in Piet van Gorp. Dat zegt misschien ook niemand wat, maar dat was de meest aansprekende... Maar met het snorretje. En Piet van Gorp was dus een oom van Corrie van Gorp. En Corrie van Gorp is dus... Oh. Degene die met andere van Tuin jaren ja. heeft werk. Wat een klein wereldje zit er En zat nog weer. een Harry van der Velden in. Nou, nu even weer terug. Maar heel naar, even voor uh, mij, uh, Dick. Wat zeg je? Heel even voor mij nog. Hoe zit het dan, ja. hoe zit het dan met... Um, eens eventjes kijken met, uh, met Johnny Meijer, Johnny Houthuizen en Harry Ma Ma Ma Moten. Harry Moten, nou dat was een geweldige accordeonist. Dat was meer de man van, uh, van Bach en van de klassieke muziek. Kon ook geweldig populaire muziek spelen. Maar Harry Moten was de man die later bij, uh, bij het programma van Ome Willem... O, oh, uh, ja, daar je ken wel? ik de naam van. Ja. Dat was Harry Moten. Hij, oh, dat was Johnny Meijer. Ja. ja, Johnny Meijer heb ik heel goed gekend van Johnny Meijer. heb ik heel veel videomateriaal... Dat ik het verder niet over heb, heb ik je eerder ook verteld. Ik heb zoveel archiefmateriaal van zoveel BN'ers. Dat zou Max wat mee moeten doen. Nou ja goed, ik probeer dat toch maar weer even onder de aandacht te brengen. Johnny Meijer was wereldkampioen accordeon. Dat is hij geworden eens in Frankrijk. Geweldige accordeonist. Uh, in zijn privéleven niet zo geweldig. Maar goed, dat gaat hier even om de muzikant. Heb ja. ik ook goed gekend, nogmaals. En Johnny Meijer heeft wel uh, een gelegenheidstrio gevormd. In de jaren, nou moet ik heel voorzichtig zijn, ik dacht de jaren 30, 40. Maar ik kan ook iets later zijn geweest. Maar dat was in ieder geval niet met Johnny Holshuizen. Okay. Johnny Holshuizen, later bekend onder de naam John Woodhouse. Ja. De man met een Magic Accordeon. Ja. Inmiddels ook overleden. Maar, uh, nou ja, dat, dat, dat was... Uh, Gigant, het, het okay. Mij was Maar Dick, want we, ga, we stappen ja, nu over ja. van de Three Jacksons naar de Three Captains. Wat weet je Daarom? van die Three we Captains? Dan gaan even terug naar de Three Jacksons en daar was de vraag over. Ja. De, ik heb hier een LP voor me. Ik kan even wat opnoemen. Uh, het heeft te maken met uh, op een website. Uh, even kijken, die heb ik gevonden. En dat heeft met Zunderland te maken. Zunderland is met een S. Ja. Dan heb ik hier de, het nummer van de LP. 22... B. 527. Altijd ja, ik zeg het maar omdat er maar ja. één LP van te vinden is. Er is verder op geen enkele manier over die mensen wat te vinden. Het zijn inderdaad ook gekleed als drie, nou ja, kapiteinen. Hè? Dus die zee, uh, zeemans-outfit, uh, zeg maar. Hè? Petten op en, en drie accordeons inderdaad, uiteraard. En de uh, LP heeft als titel Accordeon Port internationaal. En daar staan er 26 nummers op die LP maar onder andere het Nederlandse Twee ogen's op Lauw... ...waar ja. de lepel in de breipot staat... ...omdat het zo lekker is... Nou ja, goed. En dan, gaat er, ...en dan krijg je later nog... ...Ditcheland, Nobody Knows... ...het Slavenkoor, La Bamba... ...dus er staan genoeg nummers op... ...ik hoop dat die meneer daar wat aan heeft... ...ik wil met alle plezier nog verder zoeken... ...want accordeonmuziek... ...heeft altijd mijn aandacht gehad... ...omdat ik daar heel erg dichtbij heb gezeten... ...en nog zit... Hmm. ...al ben ik al drie jaar gestopt met werken... <laughs> Maar goed, He, dus accordeon is eigenlijk een ondergeschoven kindje in Nederland. De meeste ja. mensen denken uh, de trekharmonica. Uh, maar ze hebben nog nooit iemand Jesse horen spelen zoals accordeonist Johnny Meijer dat kon. En ik breek voor die man een lans omdat zijn zoon Dick Meijer nog altijd leeft, die inmiddels ook nu over de tachtig is. Ja. Zo oud is Johnny Meijer ook net geworden. Nee, net niet. Want over Johnny Meijer. Maar goed, we hadden het over. Ja, we kunnen er uren over, over doorpraten. En die Tom dat van doen. Vliet. Uh... Tom van Vliet heb ik ook ingetikt. Dan krijg ik allerhande bedrijfsnamen uh, met een Tom van Vliet. Ik heb uh, Tom van Vliet uh, accordeonist. Tom van Vliet uh, muzikant. Ik heb van alles geprobeerd. Want ik wilde per se daar een antwoord op geven. Omdat ik het zo leuk vind. Omdat het mijn ding is, die accordeonmuziek. Maar deze LP heb ik gevonden. En ik hoop dat die meneer daar wat mee kan. Maar Tom van Vliet... Ja. Tom van Vliet... Dat was weer een. Uh, nou, dat werd eerder in het programma ook gezegd. Dat was een uh, muzikant. Uh, uh, toon, toon, was meer Toon. Wat toon van Vliet trouwens. Maar Toon van Vliet heb ik niet kunnen vinden. Ah, oké. Okay. Dus als ik nog wat zou vinden, dan ga ik het wel mailen. En dan kan misschien die man er ook weer wat mee. Maar deze LP is de ja. enige die ik gevonden heb. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Dick. Dus ik heb mijn de best gedaan. Ja, je hebt goed gewerkt. Dankjewel. Fijn je okay. weer even te spreken. Goed zo. Oké, okay. doei. Rijn Mossel, goeienacht, Goedemorgen. Goedemorgen. goeienacht, mensen. morgen. Hi, Rijn, zeg het eens. Dag, nacht, zuster. <laughs> Ik had een uh, kleine toevoeging. Ik Zeker ik een aanvulling op het zout- en het suikerverhaal. Ah, vertel. Eh, uh, ik zal eerst even over het suiker. Uh, want suiker is toch jouw grote passie, volgens mij, of niet? Nou, juist niet. Op, <laughs> niet? Nee, nee Ik dacht dat jij dolgraag het fenomeen uh, suikerbiet. Ja, de suikerbieten hè? Ja, de suikerbiet. Ja, nou, ja. Na, na, na, na, na suiker uh, wou... Uh, wou uh, nee, daar heb je gelijk en Daar heb je heel goed op gelet. Ja? ja. ja. Dus, ja. Maar da, daar is op, op, op, op, op uh, volgens mij National Geographic of... Of op uh, Discovery Channel is daar een. Uh, How is Made? Is daar een programma? En die legt exact uit en die la laat ook precies zien hoe, dat, hoe, hoe het fenomeen. Ah, geweldig, is. ja. In het werk, dus als je even op, hoe uh, heet het, uh, programma gemist, of ik teken indrukt. Ja. Uh, met al die geweldig mo mooie, moderne, nieuwe snufjes kun je dat zo even opzoeken. En dan kun je exact zien hoe het gaat. Ik vind dat we en... bij Max, dan moeten we ook het programma, uh, hoe wordt dat gemaakt, moeten we hebben. Ja, Hou, hou het mee. En dan ja. mag ik naar nou al die fabrieken kijken hoe het gemaakt wordt. En, dat en dan doen exact, we. En dan kun je exact zien het proces suikerbiet tot suiker. Geweldig. En, en, en ook wat er dan van overblijft, want dat, dat, dat, dat, dat, de naam ben ik even kwijt. En, en, melissa, of Melasse is dat. Uh, oh. en, en, en, daar, en daar worden ook weer allemaal dingen mee gedaan. En de, en de rest gaat naar het veevoer en noem maar op. Dus dan kun je exact zien wat er gebeurt met de zuikerbiet. Ja, leuk. Ja, leuk. Nou, als je in het bent, dan uh, raad ik je dan dat ik hier... Uh, ja, te voor ja. Ga ik doen, Rijn, dankjewel. Oké, okay. en het zoutverhaal. Ja. Uh, het leuke was, zout was vroeger zo schaars, hè? Zout was vroeger net zoveel geld waard als ja, goud. Het goud vroeger, en, ja. ja. Ja, het, het zout er. Ja, het, bijvoorbeeld het woord salaris. Oh? Het, ja, het, toch, salaris. Dat, dat komt van het woord zout. Oh? Salaris. Oh ja, cel, sal, Ja. ja. Ja, zout, salaris. om dus, uh, Omdat zout zoveel waard was, uh, werd, het, werd het bijna afgemeten aan goud. Die, ja, de, een, de eenheid, of het gewicht van goud, uh, had bijna dezelfde waarde als het gewicht van zout. Ja. En als je weet uh, in, in, in de wereldzeeën hoeveel zout er is en je zou al het zout uit de zee halen, ja. En dat zou je op het land liggen. Ja. Je weet dat het ongeveer uh, 7 tot 3 is. Hè? 70% is zee en 30% is land. Wat denk je dan hoe hoog... Uh, wat, wat, hoe hoog... Uh, ja, hoe, hoeveel centimeter of meter zout je op het land zou krijgen? En je kunt in ieder geval leuk skiën dan. Nou, meer dan een flatverdieping verdieping van 11 verdiepingen. Zoveel zout zit er in de zeeën. Nou, dat lijkt me genoeg. Ja, dus voordat we dat op hebben, dan. Uh, hè, het is toch onvoorstelbaar. Zoveel zout is er op de wereld. En, of ja, is er op de wereld. En als je dan kijkt uh, dat mensen zich dan zorgen maken dat het zout opraakt. Nou, voordat je dat op hebt, ben je volgens mij wel even bezig. Ja, nou ja, dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Een, een flat van elf, van elf verdiepingen. Dat, uh, dat, dat lijkt me hoog genoeg. Ja, inderdaad. Zo. zo Zoveel zout is er op de wereld. Dank je wel, Rijn. Ja. Ja, dank je wel. Fijne dag. Fijne bedankt vrijdag. Voor bedankt voor je leuke programma. Ja, jij bedankt voor je bijdrage. Dag, Rijn. Hey, ook. <laughs> Doei. Rina, Rina Moeksis. Ja, ben ik. Hallo, zeg het eens. Hoi. Ik heb uh, de oplossing van het cryptogram, <laughs> denk ik. Aardworm aan de loop. Ja. Aardworm ja. aan de loop. Tien letters. Wandelpier. Hoe kom je daar nou bij? Nou, ik denk loop. Als je loopt, wandel je. En een aardworm is een pier. Ik vond het heel logisch. Maar ja, de, de oplossing, letter... de oplossing uh, uh, uh, Rina, is altijd een woord dat ook in de actualiteit is. Nou, dat is hij toch wel. Wandelende pieren? Nee. Oh. De pier in Scheveningen die uh, gesloten wordt. Je bent geweldig. Het is helemaal goed. Oké. Okay. <laughs> ja, je schrok even, hè? Ja. Nee, hoor. Oh, nee, je wist het eigenlijk wel zeker. Nee, inderdaad, wandelpier. Nee, ik heb jouw manier van praten. Dus. Oh, er trapt gewoon niemand meer in. Ik zit voor niks het heel spannend te maken hier. Nee, hoor. Het is goed, Rina, wandelpier. Dus waar woont je huis? Uh, ik woon zelf in Leidschendam. Ja, maar. Oh, dan, oh ja, dan is het helemaal makkelijk de wandelpier. Nou, dan dus sturen, dus sturen we een pakje naar Dam Ik weet nooit wat het is, hè? Nee, ik ook niet. Ik doe het ook niet voor. Gelukkig. Niet nou, je, je pakken, maar je, of hè? je wil of niet, je krijgt wel wat. Oké, okay, ik stuur het je toe. Dank je wel voor je oplossingen. Okay. Dag, Dankjewel. Rina ja. Moeksis. Mocht je er tegenkomen vandaag, feliciteer haar dan even... want ze heeft een goede oplossing van het cryptogram doorgegeven. Geert Oonkuis, goeienacht. Hallo Astrid, uh, Geert, het is Gerard hoor. Oh, sorry Gerard, zeg ja. het eens. Nee. Uh, ik heb hier de namen van die tenen gevonden. Nee. Ja. Nou, en uh, hoe heet ze? Ja, uh, zijn aan... Volgens de anatomische atlas. Uh, oh. De grote teen heet Halux of digitus Primus. De Legitus Primus? Nou, de, andere, de, de tweede teen is uh, digitus Secundus. Ja. Nou, de derde teen is Degitus, uh, tria, Tep Trionidas. Teenus. De vierde teen is uh, digitus uh, Quartus. En de kleine teen is uh, digitus Minus of uh, Quartus. Oh, maar wel de Minus. Ja, de mensen, ja. dus, dus die arme tenen, de een heet gewoon teentje 1, de ander heet teentje 2, de, de volgende ja. heet teentje 3, de volgende heet teentje 4, en de, de, de vijfde heet gewoon de kleine teen. Ja, dat zijn, dat zijn de, de, de officiële namen die ja, gewoon, als je ook alle ribben namen hebben gewoon de officiële namen. De, Ribbes de, de primus. De namen van alle lichaamsdelen mag ik zo zeggen. Ribbes secundus. <lacht> Ja, het o, je is ook gevonden. Nee, ik, ik doe gewoon een gok. Oh, <laughs> oh nee, maar dan, ja, als ze officieel Sekoendus, Tertus en Quanten eten, dan zijn we klaar. Ja, ja en dan heb ik nog. Uh, maar heel even, over... even voor de mensen die later ingeschakeld zijn, want ik vond het zo mooi. Ja. Uh, Justin die kwam even kijken hoor. Want uh, waar was ze nou? Ja, Justin, die kwam met de hulpteen en de opperteen en de extra teen, was Zo mooi. Ja. En, en, en uh, Willem Wever, ken je dat programma? Ja. Dat meldt uh, Eddy, die meldt dat in 2011... het programma Willem Wever een wedstrijd heeft uitgeschreven. En dat toen een meisje dat Anne Lotte heette... kwam met de hulpteen, de opperteen en de extra teen. En dat dat toen gewonnen heeft. Ja, goed, het is een, uh, ja, goed Ik snap maar, niet je, dat de medische, rommel, de medische die dat nog niet overgenomen heeft. Ja. Dat is jammer. Maar goed, ja. de secundus, de tertus en de kwantus, het staat genoteerd, dankjewel. Ja, ja daar heb ik nog uh, wel gereageerd op die uh, vraag van de heer De Witt... over die, uh, zeg maar, zogenaamde uh, boycott van de linkse pers. Nou, in de linkse pers is het uh, ook wel degelijk uh, gepubliceerd, hoor. Ja, dat is ook zo. Het is, ik, dat zei ik al. Als er een afspraak is tussen de linkse pers en de overheid... dat bepaalde dingen niet gepubliceerd mogen worden... dan is dat wel een afspraak. want er wordt heel veel wel, ge, wel gepubliceerd. Ja, ja nee, nee, maar het zit zo. De straatkranten die wel geen aangifte doen... Nee inderdaad, ja soms ja, het weet ja, je, het is het, wel, die, er zijn wel verschillende berichten die door verschillende media worden opgepikt. En ja, de wat meer ja. opruiende en uh, uh, berichten worden toch vaker door bepaalde media opgepikt dan de wat. Ja, nou ja goed. Ja, goed wat je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar uh, nu heeft dan uh, de jongerafdeling van de Partij van de Arbeid, die heeft uh, aangifte gedaan. Ja, dan, en dan zal het wel allemaal weer... Uh, weer uh... Ja, het is uh, uit zijn eigen partij, is hij aangeklaagd, laat ik het zo zeggen. Ja, dan zal het toch wel weer omleven. En we hebben ervan gehoord. Ja, ondanks ja, nee. dat het... Uh, ja, is uitgebreid. Uh, in de pers, ja, als je alleen maar selectief... Uh... Ja, dan ga ik... Uh, dan word ik misschien een beetje... Ja, nee, een laten we, we dat maar, maar niet doen. Ik begrijp be wat, be je, wat be je bedoelt, Geert. Als je het over een nieuws, nieuwsbulletin leest, ja, dan, uh, dan krijg je dit soort dingen. Had je nog meer? Ja, over, over zout, hè. de Romeinen die betaalden vroeger hun uh, soldaten uit, uh, daar praat ik dan op be, de, uh, de ja, jaartellingen? de Romeinen die hier ons land uh, kwamen uh, binnenlopen. De soldaten werden betaald in zout. Dat heette dan soldé. Ja. Of salaris. Ja. Ja. Ja, en hij uh, ja, hadden ze salaris van gemaakt en uh, ja, het was zo kostbaar. Uh, de soldaten kregen gewoon uh, ja, in zout uit ja. natuur, Ik natuurlijk was het een Ja, nu je het zegt gaat er ook zelfs bij mij weer een uh, lichtje branden inderdaad. Ja, ja, dit, ja, dan had ik nog een vraag, maar dat is een beetje te, te laat voor, dus dat doe ik volgende week al. Uh. Ja, heel verstandig. Dan spreek ik je dan weer. Ja. Ja, precies, Astrid. Oké, okay, doeg. Trouwens, uh, Guido die mailt me nu dat hij onbewust nu de hele tijd... aan jubeltenen en hoera -tenen ligt te denken. Dat is toch mooi dat we dat weer hebben weten te bereiken met de tenenvraag. Um, Kees Mantel, goeienacht. Ja, worden Kees. Hoi. Ja, ik heb een... Uh, hallo. Ja, hallo. Ik heb een toevoeging aan het melkverhaal. Nou, kom maar, Kees. Ik heb ooit een artikel gelezen van een Zwitserse arts. Mm -hmm. En uh, die zei daarin, uh, ja, kortweg, dat koeienmelk is bedoeld voor baby koeien. Ja, dit verhaal ken ik, ja. Ja, en, en um, baby's een, een, hebben een speciaal enzym ja. dat melk kan verteren. En naarmate je ouder wordt, kunnen ze dat minder en minder. En volwassenen hebben dus moeite om melk te verteren. En hoe uitzicht dat dan? Want nog steeds veel volwassenen drinken met regelmaat 1, 2, 3 glazen melk op een dag. Ja, maar dat is dus niet goed. Melk is niet echt ongezond, mm. maar voor volwassenen is melk moeilijk verteerbaar. Ja. Nou, staat genoteerd. Dankjewel, Kees. Want die hebben dat enzym niet meer om melk te verteren. Ja, ik, ik, ik weet niet of het waar is, maar als jij het zegt, neem ik het aan. Dat is van een Zwitserse arts, ik neem ja, aan. Ja, als dat die Zwitserse het arts het zegt. Ja. Dat is wel logisch. Ja, oké. Okay, dankjewel, Kees. Ja, graag gedaan. Fijne dag nog. Hoi. Meneer Tenhoven. Tenhoven. Ten Hoven. Ten, open. ten open. Dag, meneer Tenhoven. Ja, goedemorgen. Met Pieter, ja, uh, Pieter over ten Tom van... nee. ja. Over Tom van Vliet. Ja. Dat is een accordinist, dat weten we ondertussen wel, maar ja. die woont. Uh, de, hij was getrouwd met uh, een zuster van Rita Rijs. Ja. Uh, Rijs. Oh, Sjane, ja. En uh, die is overleden, maar ja, ik weet, uh, hij woont in een plaatsje onder Rotterdam. Ja, in uh, Klaaswaal. Ja. Ja, dat, dat wist mevrouw uh, Mieke En Wat willen ze weer? dan van de weten? Nou ja, we willen graag weten. Hij heeft dus ooit waarschijnlijk deel uitgemaakt... van de Three Captains. Een accordeontrio. Oh, denk, ja. en, en we hebben het vermoeden... dat hij alle drie de kapiteins was. Dat hij de, de enige was? Ja. <lacht> ja. Dat zal ik... Nou ja, ze kunnen hem toch opbellen dan. Ja, ik weet niet. Het is inmiddels kwart voor zes. Hij zit waarschijnlijk accordeon te spelen. Dus het kan nu zo langs wel. <lacht> Maar nou, verder zijn dat... de meeste mensen niet heel blij als ik ze wakker maak midden in de nacht. Nee, ik heb hem nog gesproken. Dus echt dank. Dan ja, hij is lid van de Rotterdamse artiestenclub. Ja. En, en via dat uh, kunnen ze het allemaal even meer. Maar wat is het voor type? Wordt hij nijdig wordt als, uh, als ik hem wakker bel? Oh, dat heet, nou, nee, dat, dat kun dat je niet inschatten. Ik denk dat het misschien wel leuk zou vinden. Ja, maar dan moet ik zijn nummer hebben. Heeft u zijn ja, nummer? Ja, dat... Uh, ik ik weet ik, ik, ik, ik bel er nooit waarom. Nee, ja, als die gewoon op de artiesten. komt. Ik zou het wel kunnen vinden, maar heb ik geen zin in. Nee, dat begrijp ik ook wel. Dat het niet het moment is om, uh, om wakker te worden. Even kijken hoor. Want als ik ga zoeken in Klaas Waal... Nee, dan heb ik geen... Oh, hier, wacht even. Tom van Vliet moet niet iedereen gaan uh, doen uh, natuurlijk nu. Maar, ik even. wil niet. Ik heb twee, twee thee van Vlits in uh, ja, Klaaswaal. Ja, ja, oh, het en het allebei het op het, nou, in dezelfde straat. Oh, Ik ja, weet niet of oh. ik dat durf. Oh, nou, nou, dat ben ik dus niet. Nee, ja, even kijken hoor. Ik, wacht even. Ik, mensen worden meestal niet echt heel blij als ik ze wakker bel. Nee, dat begrijp ik. Maar ja, we hebben wel, wel afgesproken. Nou, sowieso zal het ook niet. Ik denk dat die mensen sportief genoeg zijn om dat wel op te. Uh, ja, uh, nee, maar ik doe het toch niet. Want ik kan me voorstellen dat je als je nu lekker ligt te slapen. Je bent Tom van Vliet uit Klaas Waal. Je ligt lekker te slapen. Je schrik je helemaal een ongeluk als de telefoon ja, gaat om kwart ja, voor zes. Nee, ik doe het niet. Nou ja, dan is het overdag. Ja, maar dat is, we hebben de afspraak. Wat, wat gebeurt bij nachtzuster? Blijft bij nachtzuster. Dus volgende week beginnen we weer bij een, met een schone lijn. Volgende week bij Klaas Waal. Ja, nee, volgende week moet ik al om twee uur beginnen met de muziekjes en dingen. Nou, nou goed, ja, in wel ieder wel geval, we weten, dat hij, we weten dat hij er nog is... en dat hij in een klein plaatsje ja, woont hoor, en dat hij, hij nog, uh, nog steeds muzikaal en is. Er, is. Hij, speelt, hij speelt nog steeds, dus... Uh... Kijk, nou, dan hebben we die in ieder geval meegepikt. Hartst, hartstikke bedankt, meneer Ten Oké, okay, graag gedaan. Goeiedag nog, dag. Ja. Hein? Ja? Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg het eens. Nou, die uh, Tom van Vliet speelde inderdaad alle drie, die drie captains... volgens die site oh. waar die plaats van op staat. Die je had even wat verder moeten doorlezen... en dan had hij het zelf kunnen lezen. Ja, ja, maar dan hadden wij het niet geweten natuurlijk. Ja, nou, nu, nou, nu weet je het wel. Dus hij, speel, hij was inderdaad alle drie de kapiteins? Volgens die uh, informatie over die... Uh, LP wel, ja. Ah, kijk, zie je, we komen er zo langzaam, maar zeker wel. Ik denk dat ik het er nu toch op ga wagen, want ik ben nu toch wel heel erg benieuwd hoe iemand uh, alle drie de kapiteins kan zijn, toch? Zeg, zeg, zeg eens Hein, als, ik, als, ik, als jij lag te slapen en ik belde je wakker om over iets bijzonders te bellen, zou je dan kwaad worden? Ja, denk het wel. Oh, nou durf ik niet meer. Nou, nou ik ga nu. Ik luister toevallig. Maar uh, je gaat niet mensen midden- uit de bellen doen. Nee, maar ook niet Tom van Vliet als het gaat over de drie captains? Nee, natuurlijk niet. wat onzin. Nou, oké, okay, dan doe ik het niet. Ik doe het niet. Oké. Okay. Ik doe het niet. Dankjewel, Hein. Oké. Okay. Dag. Ik zou graag weten hoe het dan zat met die drie kapiteins. Nou, goed. Hans. Hoi, hartstikke ons. Hallo, Hans. Uh, Eerst. Eerst even, even, je hebt helemaal gelijk zijn die man die wakker belt. Moet je niet doen. Ja, maar ik ben zo nieuwsgierig naar het verhaal. achter die. Ja, maar voor hetzelfde geld is hij achter in de tachtig. Hij heeft die zwak hart en overleeft oh, niet. Het weten hebben. Ja, nee, nou durf ik hem echt niet meer te bellen. Nee, dat nee. gaat niet. Nee. Nee. Hé, hey, maar uh, het gaat hierom. Ik, rij, ik zit in de vrachtwagen en ik rij uh, achter een bietauto. <gasps> ja, zie je, die rijden langzaam, hè? Ja, nee. Jij had zelf een vraag. En jouw vraag was, hoe komt het nou dat ik altijd achter een bietauto zit? Ja. Toch? Ja, en nooit ja. achter een boontjesauto of een uienauto. Ja, nee, nee. Ja, weet ik. Ja. Dat zit jij wel, alleen dat heb jij niet door. Nou, die zijn het is dicht. Namelijk zo, die, die auto die voor mij zit, die komt waarschijnlijk net uit Hoogkerk. Ja. Uh, en uh, omdat die, die rijdt van het veld, laat hij die, die bieten naar de fabriek. En dan moet hij weer terug. En dan rijdt hij in een lege bak. Uh, als dan de achterkant van de vrachtwagen dicht zou zijn... is dat een ja. enorme windvanger. En dat kost enorm veel ja, dieselolie, energie... Oh, ja. vanwege luchtweerstand. Oh, ja. Dus wat doen ze nou? Ze maken in de bietencampagne die achterkanten... niet uh, massief dicht, nee. maar van gaas. Oh, dus als dan jij hier aantrekentje goed. en je rijdt achter de bietenauto... dan zie je, zitten die bieten jou aan te kijken. <laughs> ja, dat doen ze inderdaad. En, dat, en dan lachen ze muizen. Ga niet harder. Ja. ja nee, ja, dat is hard hardstap. Maar mm -hmm. als er nou worteltjes zijn... kijk, die, die, die chauffeur die haalt die worteltjes op... die brengt ze naar hak en vaak... Worteltjes worden op het land gelijk in kistjes gedaan, zie je ze ook al niet meer zitten. Uh, en die chauffeur die komt bij spreken uh, op 10 kilometer van de fabriek waar hij gelost heeft, komt hij weer bij een andere fabriek, komt hij weer vol voor de andere vrachtje. Maar omdat die bietenmannen en ook ja, de aardappelmannen... Uh, <güls> elke keer heen en weer rijden vol en dan weer leeg terug, ja. zit Zitten volgens mij denk ik tijdelijk te schaans in en ziet zitten. Dan zou je zeggen, waarom doen ze dat niet met een zandauto, maar ik denk dat hij dat zelf wel begrijpt. Oh ja, nee, dat zou onpraktisch zijn, dus dat denk je niet, hè, Hans. Hé, hey, maar nee. Hans, uh, ben jij nu geladen? Ja. Ik ben nu gladia. ja. Zullen we even raad wat hij rijdt spelen dan? Nee, joh, er is geen tijd meer voor, joh. Waarom niet? Ik heb nog, ik heb nog tien minuten. Dat herhaal ik makkelijk, hoor. Oh, nou... Uh, oh, is, het, is het zoiets ingewikkeld waar je mee rijdt? Nou, ik, ik maak me eigen wijs dat ik heel belangrijk werk doe. En, en dus ja, ik vind het heel ingewikkeld waar ik mee rijd, maar andere mensen misschien niet. Fangrails? Nee. Kun je het eten? Het is er niet voor bedoeld. Het zijn geen suikerbieten, hè? Nee. Maar je, je kunt het eten, maar het is er niet voor bedoeld. Klopt. Zand. Nee. Kernraketten. Die leeftijd, die leeftijd je leeftijd weet toch... Uh... Slakken. <laughs> <laughs> Sorry, wat zei je het laatste? Slakken. Nee. Vis. Nee. nee. Okay. Uh, Als je dan vraagt, is het dierlijk, dan kennen we die gelijk schappen, denk ik. Nee, maar het is niet dierlijk. Dat weet ik. Dat voel ik. Oh, oké. Okay. Ja, okay. maar, maar, okay. maar, maar je zou het op kunnen eten, maar het is er niet voor bedoeld. Maar wordt het uiteindelijk wel eten? Uh, ja, nee, niet voor menselijke constructie. Okay. Is, is het afval dat wordt verwerkt tot diervoer? Nee. Oh, is het uh, afval op zich? Nog niet. Het is wel een product wat, wat, wat wel, uh, nou ja, zeg maar binnen twee tot drie weken wel afval is. En soms als je uh, slechte kwaliteit hebt, binnen een week al afval. Goh, daar nou, heb ik heel erg hulp denk ik. Maar het, het is dus bederfelijk, maar je eet het niet. Klopt. Uh, en dan kun je het drinken? Nee. Oh. Uh, um... Je hebt toch acht minuten? Ik, ik vraag wel even aan het Radio 1-journaal of we door kunnen gaan. Na, de, na, na het nieuws nog. Bloemen! Jij, jij weet... Bloemen! Planten! Ja, je hebt je hem. Hebt, ja, een... Wat is het nou? Wat voor, bloemen of planten? Ja, nou, bloemen, bloemen en planten. Bloemen en planten, dacht ik al. Ja, daarom zei je dat ook. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind dat je heel belangrijk werk doet. Er zijn mensen die daar ja. enorm van opvrolijken. Nou, nu moet ik snel door, want ik heb zo. nog heel veel bellers. Ja, nou doe je best. Dankjewel Hans. Hou je veilig? Ja, graag gedaan. Hoi. Hoi, hou je veilig. Ja, Wiebo. Wiebo. Wiebo. 64. Hallo. 1274. Nou, Hallo, storm. Storm 4-2, de Adelaar is geland. Met wie spreek ik? Met Wiebo, melkbrigade. Hey. Dag Wibo, zeg het eens, zit je bij de melkbrigade? Heb je vandaag ja. drie glazen melk gedronken? Ja, nou, ik drink nog steeds twee, twee liter per dag. Oh, dan krijg je een, uh, een badge. Dan moet je moeder die eventjes op je jasje naaien. Ja. <laughs> zeg maar, uh, weet, je, weet je ook, kreeg hebt een paspoort. Dan kon je naar een musea en zo. Echt waar? Maar dan was ik veel te klein voor je ook, was acht jaar. Oh, er wordt nog een, werd nog een hoop toestanden ingestoken in die hele melkbrigade. Ja. Maar dat was nog even een aanvulling erop. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Bibo. Uh, en even over de suikerbietenfabriek. Ja. Daar wou je tien jaar terug naar toe. Ik vind trouwens het raad wat, wat je rijdt, ook zo mooi. Ja. Maar uh, even over de suikerbietencampagne. Ik woonde in Zeeland. Dus uh, daar had je wel een bordje van uh, waarschuwing voor een slip op de weg. Hè. Ja, dat er veel zand ja. en dergelijke op de weg was veel beland. Klei. Ja, klei. Er waren klei op de weg. Ja. Ja. En... Ook, uh, ja. Ik ben eens naar de suiker van Hugo Klaus meegesleept. Ja. Dat, die heeft een stuk geschreven over de suikercampagne daar in Noord-Frankrijk. Ja. Daar weten wij niks van. Nee. En dat was, speelde toevallig dan in Eindhoven. Je had al een beller uit Eindhoven. Daar werd een stukje van Hugo Klaus uitgebeeld in een hoek van een gekraakte fabriek. En dat was uh, heel spannend. Er was een gesprek tussen twee arbeiders die deden alsof ze daar in Noord-Frankrijk in die fabriek rondliepen. <laughs> Oké, okay, dus nog even een aanrader. Ja. Dat is een beetje, ja, dat is jaren terug. Maar um, die, dat is die campagne, even kijken. Die uh, speelt uh, drie maanden lang in, in zo'n fabriek zijn die uh, seizoensarbeiders daar aan de gang. Ja. Dus het was een gesprek tussen zo'n hoofdarbeider met uh, zijn hoofd erbij <laughs> en van zo'n wat domme man die dan een moeilijke vrouw had die in de armoede thuis oh. achterbleef. Met zo'n zielig kind en zo. Oh ja, dus nou, dat die klinkt ene, die heel boeiend. Van, uh, met het geld ga ik allemaal leuke dingen doen. Oh, Bibo, Bibo, Ja, hartstikke bedankt. Maar ik moet echt door. Want ik, ik, ik ja, nou, heb te uh, lang ik over die klanten gedaan. Dankjewel. Doeg. Doeg. Doeg. Ik wil nog heel even aandacht besteden... aan een mailtje van mevrouw Schipper uit Schiedam. Die schrijft, uh, misschien voor mensen nog een herinnering... Uh, zij zat niet bij de melkbrigade... maar is wel als begeleidster meegeweest... met een reisje van de melkbrigadiertjes... met de SS Waterman. Uh, en even kijken. Mevrouw Schipper was toen 18 jaar. Ze is nu 70. En was in dienst bij uh, nou, toen een uh, grote rederij... en mocht voor het eerst mee over zee naar Zeebrugge, Dover en terug. Het was voor um, uh, mevrouw Schipper een groot avontuur. Aan boord waren als entertainment Willeke Alberti... Anneke Greunlo, Mies Bouwman en haar zoon. En uh, even kijken... Zoon en Jan en Kjeld. Die ken ik dan niet, maar dat is van voor mijn tijd, denk ik. De reis duurde twee dagen. Het is al lang geleden. En uh, deze mevrouw Schipper heeft heel wat van de wereld gezien. En het reisje was het begin. En melk drinkt ze nog steeds. Dank u wel voor uw mail, mevrouw Schipper. Mooi verhaal. Uh, Bagera, oftewel Martin, die houdt op de chat bij... wat er gedurende de uitzending voorbij komt. En wat ik dan mis. Martin, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ik vroeg me af, heb jij iets kunnen vinden over de suiker en de zoetjes? De vraag van Armanus. Ja, heb ik. Vertel. Uh, in suikervrije zoals we, waar bijvoorbeeld zoetjes in gaan, zitten suikervervangers. Ja. Deze veroorzaken geen gaatjes. Oh, niet slecht voor je tanden dus? Ja. Nee, maar lijkdranken bevatten evenveel zuur als gewone frisdranken. Dus de kans op zetage van uw gebit als gevolg van wit zuur... is bij leidfrisdranken dus even groot als bij gewone frisdranken. Oh. En dan zijn het de zuren en niet de suikers die kwaad doen. Ja. Nou, dan hebben we nog een volgende vraag: met hoeveel mythes er zijn in Nederland? Ja. In de Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut zijn meer dan 40.000 volksverhalen opgenomen. Zo. Ja. Heb jij iets gevonden ook over de vraag: waarom stoplichten op doorgaande wegen niet op groen staan s'nachts? Ja, omdat we dat vaak als we met die lussen in de weg liggen. Ja. Het loon gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, maar dat is niet zo, want als je s'nachts rijdt... In principe zou het zo En moeten er is zijn niemand dan? op de weg, staat hij toch op rood? Ja, maar hij gaat natuurlijk op groen als je er komt. Maar waarom staat hij niet? Rijden. Ja, maar dan rem je dus al af, voor de zekerheid. Ik vond het wel een goede kwestie van Henk. Ja, maar precies wat je nu zegt, daar gaat het om. Je remt dus wel eerst even af. Ja, en dat is wat ik ook weer in de mail voorbij zag komen. Dat je dat je dan inderdaad, uh, als je maar op een goede tempo rijdt, dan zit je wel weer in die groene golf. Dat. Ja. Eigenlijk moeten we nu stoppen, want het laatste liedje is begonnen. Maar heb jij nog iets over de drie middelste tenen van je voet gevonden? Uh, nee, dat heb jij al genoemd. Maar ik heb nog een kleine aanvulling op de Three Captains. Ja? Tom ja, van, van Vliet? Tom van Vliet was een eenmansband uit Rotterdam. Ja. Uh, hij maakte gebruik van een recorder en nam al zijn liedjes op drie sporen op. En vandaar de naam de Three Captains. Oh. Hij heeft één OP gemaakt... De cordion Popori Internationaal Met ja. vele liedjes van zowel Nederlandse als internationale hits van vroeger. En dat bericht is ook op Facebook gezet door Willem Woudstra. Dus allemaal ja, je bent hartelijk er. dank. Ik ja. ben de gooi, die citeerde ik. Hé, hey, bedankt Martin. Tot de volgende ja, keer. Tot de volgende keer. Dit was Nachtzuster voor deze week. Laat de post maar komen. Postbus 518 1200 AM in Hilversum ter attentie van Omrop Max, Nachtzuster. En de hele week kunnen je ook mailen als je wil. Nachtsuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En dan nu het woord aan Diana Ross en The Star